1 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Hollande denkt dat de schietpartij in Parijs afgelopen avond een terreurdaad is. De sporen wijzen op terrorisme, zei Hollande in een persconferentie. Op de Champs-Élysées werd een agent gedood en twee agenten zijn zwaar gewond geraakt. Volgens een ooggetuige was de dader uit zijn auto gestapt... en begon hij met een kalashnikov om zich heen te schieten. De dader is gedood door de politie. President Hollande sprak verder zijn medeleven uit aan de nabestaanden. Het aan IS-gelieerde persbureau Amak meldt dat de Islamitische Staat de verantwoordelijkheid opeist. Ze publiceren dan ook de naam van de aanslagpleger en zeggen dat hij in België is. Aanstaande zondag is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De kandidaten François Fillon en Marine Le Pen hebben aangekondigd hun campagne stil te leggen. Fillon roept ook de andere kandidaten op hun verkiezingsactiviteiten op te schorten. Ajax heeft zich in Gelsenkirchen ten koste van Schalke 0-4 geplaatst voor de halve finales van de Europa League. Schalke stond lange tijd met 2-0 voor en tien minuten voor tijd was Ajax met 10 man komen te staan. Omdat Johan Veldman met twee keer geel uit het veld werd gestuurd. Het bleef 2-0 en omdat Ajax vorige week thuis ook met 2-0 had gewonnen moest er worden verlengd. Daarin kwam Schalke op een 3-0 voorsprong. Maar Ajax wist dat uiteindelijk met doelpunten van Viergever en Younes terug te brengen tot 3-2. Ruim voldoende om de halve finale te halen. Oud-president Ahmadinejad mag niet meedoen aan de Iraanse presidentsverkiezingen. De Raad der Hoeders, die bestaat uit twaalf islamitische geestelijken en geleerden, heeft alle mogelijke kandidaten doorgelicht en een definitieve lijst opgesteld. De conservatieve en anti westerse Ahmadinejad meldde zich vorige week onverwacht aan als presidentskandidaat. Ayatollah Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran, had eerder gezegd dat hij weinig ziet in een terugkeer van Ahmadinejad. Die was eerder president van Iran tussen 2005 en 2013. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe, maar het blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 9 graden. Overdag 12 tot 16 graden. Dit was zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht. Tales of war. ZFM Zf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 He...